Tien uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is voor het zesde kwartaal op rij gegroeid. Maar snel gaat het niet. In het derde kwartaal was de groei 0,1% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het gaat goed met de export, de investeringen en de consumptie. Dat de groei toch zo klein is, komt doordat de aardgasproductie is beperkt. Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, is de kwartaalgroei geen 0,1, maar 0,6 procent. Op jaarbasis zijn de cijfers gunstiger. Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar is de economie 1,9 procent gegroeid. Er komt geen maatwerkdiploma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die in een aantal vakken op een lager niveau eindexamen willen doen. De Tweede Kamer wil zo'n maatwerkdiploma, maar staatssecretaris Dekker neemt een advies van de Onderwijsraad ter harte. Dekker vindt, net als de Onderwijsraad, dat er risico's kleven aan het examen. Volgens de Onderwijsraad kan het onduidelijk worden wat een diploma waard is als niet alle leerlingen hetzelfde eindniveau hebben. Een paar vakken op een hoger niveau volgen is geen probleem, maar dat kan nu ook al. Het lijkt erop dat de Koerden de Noord-Iraakse stad Sinjar hebben heroverd op terreurorganisatie IS. De Koerdische strijders zeggen dat ze de stad van alle kanten zijn binnengetrokken. Ze zouden ook de snelweg bij Sinjar in handen hebben. En dat is een belangrijke doorvoerroute tussen de twee IS-bolwerken Raqqa en Mosul. In Duitsland... In het noorden van de deelstad Beieren zijn in een huis de stoffelijke resten van baby's gevonden. Om hoeveel baby's het gaat kon de Duitse politie nog niet zeggen. Ook is nog niet bekend wie er in het huis woonde en wie de politie over de lijkjes heeft gealarmeerd. In de loop van de dag komen het Duitse Openbaar Ministerie en de politie waarschijnlijk met meer bijzonderheden. Het weer, eerst hier en daar regen, daarna zonnige periode... maar vanmiddag weer stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. In het noorden kan het stormachtig waaien, windkracht 8. Het wordt 13 of 14 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig met soms veel wind. Dit was het NOS. Cfm, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Buntschoten, 9 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij... A4 Amsterdam richting Den Haag, bij Leidschendam nog 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, bij Batuverdorp 3. A13 daarna richting Rotterdam, bij Berkenrode reis 3 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 maar even praten met uh, Henry Ruger. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag hebben we een heel druk programma... met een speciale gast, Dolly Tempierik. U kent het natuurlijk van de uitzendingen van ZFM. Maar we gaan ook bijvoorbeeld naar Lima, naar het badminton... waar onder andere Inge van der Aarde aan het spelen is. We hebben Bert Bekker aan de telefoon over de zeeschuimers... Een heel interessant programma. We gaan natuurlijk ook proberen Jan Lammers aan de telefoon te krijgen... over het uh, terughalen van de Grand Prix op Zandvoort. Helemaal vol zitten we vanmorgen, maar wel spannend. En de eerste plaat, die is niet gekozen door onze gast van vandaag, Dolly... maar die is van onze technicus. <laughs> onze technicus is Charles Duif. Hij heeft een zoon die heet Sven Davis en die zingt fantastisch. Vorige week in de Nozen met de Non in Heemskerk was een groot feest.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 Disagree with our. De mooiste nummers die voor, voor dit jaar is uitgekomen. Sven Davis, Why Can't You Disagree? En het grappige is dat afgelopen zaterdag was het groot feest in Heemskerk. Dolly, jij bent onze gast vandaag. Vertel eerst even hoe het was. Het uh, concert van Sven bedoel ja. je? Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Hij had echt, uh, het neusje van de zalm bij zich qua muziekbegeleiding ook. En dat, uh, ja, dat, dat hoorde je ook meteen. Want je zag op dat hele kleine podiumpje, er stond heel veel en er kwamen die artiesten zo één voor één binnen. Dus ja, dan gaat de spanning stijgen natuurlijk. En ineens beginnen ze dan... Nou, toen was Sven er nog niet eens. Nou, je, Mijn god, dat kwam even binnen, hoor. Ja. Wat een band, zeg. Niet te geloven. Nou, en daar kan Sven. Nou ja, Sven... En toen was het plaatje compleet. Heel jo, leuk. John, jij bent onze technicus vandaag. Mm -hmm. is jouw zoon. Was ja. je trots? Ja, natuurlijk, maar dat ben ik al jaren op hem. En dat is al eigenlijk begonnen in de periode dat Sven, want dat weten misschien een hoop mensen niet. Sven ging vroeger, als een jochie van een jaar of acht, negen, ging hij met de ruud Jansen band mee. Uh, met zijn vader natuurlijk, om te kijken van wat er allemaal gebeurde op het podium. En dan ging hij tussen die meiden in staan die we toen hadden. Er waren drie dames in het, uh, uh, als vocalisten voor, voor de band. En dan ging hij tussen staan met een uh, nep microfoon En dan ging hij staan playbacken. Ja. Leuk. Uh, uh, ja hij heeft ook iets met Paul de Leeuw gedaan, toch? Ja, maar, maar, maar even een verhaaltje afmaken. Ja. De, de, de, hij, hij, uh, we hebben hem toen bij, bij toeval een keer laten zingen. Dat was het nummer Jimmy van Boudewijn de Groot. Mm -hmm. uh, liever dat nog dan een uh, bord voor je kop van een zakenman... want er wordt hij alleen maar slechter van. Je kent het liedje mm -hmm. wel. En toen bleek hij eigenlijk heel goed te zingen. Nou, dat het kwam over bij het publiek. Heel veel enthousiasme. En toen ben ik... Uh, ja, ik, ik, ik wist dat zelf niet van mijn eigen zoon dat hij kon zingen. En toen ben ik gaan lobbyen bij Paul de Leeuw. Die had toen het programma Mooi Weer de Leeuw begonnen net. En dan kon je dus als, uh, uh, als, als artiest of... of als, als, als, als, als als je een bijzondere act had, kon je in dat programma kon je, je ding kwijt. En toen heb ik gelobbyd. En uh, ja, toen werd hij weer wonder boven wonder werd hij uitgenodigd. En dat heeft geresulteerd in vier uitnodigingen bij Paul de Leeuw. En ja, Paul de Leeuw was heel erg onder de indruk van zijn, van zijn uh, talent. Ja. En, uh, en dat is ook te zien in de beelden, die staan op YouTube. Dus, uh, iedereen die dat wil zien, die kan gewoon de Sven Duif, Paul de Leeuw intypen. En dan uh, zie je die filmpjes voorbij komen. Toen was hij nog maar twaalf, toen had hij zo'n stem, zo'n hele... Hoge uh, stem. Maar nu inmiddels is dat natuurlijk uitgegroeid naar een uh, volwassen stem. Ja. Met een enorm bereik van hele lage noten tot, tot, tot hele hoge noten. Tot, tot het kopstemmetje van Barry Kip. Ja, Gip. dat is echt niet normaal zo hoog als <laughs> dat die kan gaan. En, en hij het nee, gewoon maar. vol. Hè? <laughs> ja, uit, uit één nummer heeft hij dat hele nummer met een hele hoge stem uitgezongen. Nou, ik ja. denk, hoe krijg je het ja, eruit ja. geperst? Zeg? Dat is voor Michael Jackson. Het leuke is, Charles, dat mm -hmm. dit jaar is het Glazen Huis in de Leerlen. <laughs> en dat is voor oorlogskinderen. Ja. Nou, als er ergens uh, iets mee te maken heeft... is het het nummer van Sven natuurlijk. Ja. ja. Dus we, we, we, we duimen en uh, ja... Uh, men zegt altijd talent komt er vanzelf. En Ruud Jansen, mijn collega... die merkte laatst op Facebook op van ja... daar heb je geen Idols of geen Voice of Holland... of andere uh, talentprogramma's voor nodig... Als je vanuit jezelf talent hebt en je hebt, ja, je moet natuurlijk een goed En een doorzettingsvermogen en de, doorzettingsvermogen, de juiste mensen om je heen. Juiste ja. mensen om je heen. En een goed product natuurlijk. Want ja. het is natuurlijk wel belangrijk dat, ook, ook al zing je nog zo goed, als je hmm. een liedje hebt wat aanslaat, ja, dan blijft het zingen, blijft goed. Maar het liedje, het komt niet over het voetlicht en dan. Dan haalt het op. Nou, maar Time for Peace is een schitterend nummer. We hebben het net gehoord. En we gaan nu naar het eerste nummer van onze gast van vandaag. En daar hadden we het net over, over Paul de Leeuw. Ja. En ik heb je lief. Is dat voor mij of. Oh. <laughs> nou misschien komt dat ooit nog Voorlopig is het voor mijn drie kinderen <laughs> Ja luister hier in de studio Ontwaakt een prille liefde Ik zou jouw trui ook niet Ik weet niet of je zit te wachten Op een vriendelijk woord van mij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 met een prachtig nummer, ik heb je lief. We gaan praten over de zwemvereniging in Zandvoort. Want heel veel mensen hebben geen idee dat er een zwemclub is. Die is er, de Zeeschuimers. En Dolly Pierek is de gast in onze studio, want zij maakt zich erg, ja, ongerust, verdrietig, boos over het feit dat alle mensen met hun kinderen naar Haarlem gaan om te zwemmen, terwijl we hier zo'n prachtige club hebben. Hoe zit dat, Dolly? Ja, hoe zit dat? Ik heb een, een, een kleinzoon... en die, uh, die heeft op een gegeven moment zijn C-diploma gehaald in Haarlem. En uh, die wilde graag verder zwemmen. En uh, ja, ik had geen zin meer. Ik, ik vond het al best geweest uh, al die keren naar Haarlem te rijden met hem. Dus ik dacht, we zullen toch in Zandvoort wel iets hebben... Nou, dan kom je bij de... Uh, uh, de zwemvereniging is lastig te vinden. Uh, er is geen uh, website. Uh, ja, het, het, het, het is gewoon niet te vinden. En ik wist dat de zeeschuimers er waren. Want mijn kinderen van mijn vorige leg... Die, hebben, uh, die zijn beide lid geweest van de zeeschuimers. En toen waren er tientallen kinderen elke week... die daar zwommen en lid van waren. En jullie zwemmen en, dan bij Centerparks? Bij Centerparks, nee. ja, ja. Dat was toen dan de duinpan... En uh, dus, nou ja, op een gegeven moment toen heb ik geïnformeerd, toen wist ik dat die club toch nog wel bestond, dat ze op dinsdag en vrijdag zwommen, en toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ik ben gewoon naar het zwembad toegegaan om informatie te halen. En um, ja, door allerlei, ik heb begrepen dat door allerlei uh, probleempjes, uh, interne probleempjes, dat dat dat de zwemvereniging eigenlijk achteruit is en niet meer in de belangstelling staat. Nou, toen, ik ben trouwens ook nog even bij de reddingsbrigade gaan kijken voor hem, Maar dat zit altijd vol. Daar zijn enorme wachtlijsten. En uh, ja, die kinderen die gaan dus nu naar Haarlem. En, en terwijl, ja, we hebben een vereniging, maar dat moet ik erbij zeggen. Er moet nog heel veel gebeuren voordat het weer een volledige vereniging is. Alhoewel heel veel... Zoveel is het ook niet. Het bestuur moet aangevuld worden. En er moeten een paar zwemcoaches en instructeurs komen. En natuurlijk leden. Leo Klinkert is de penningmeester van de vereniging. Ja. Die uh, is eigenlijk het enige bestuurslid. Maar die ja. vertelde mij dat een meneer Bert Becker ja. heel veel doet om de, om de zeeschuimers Klok. van de grond te trekken. Nou, ja. die hebben we. Goedemorgen Fantastisch. Bert. Fantastisch. Goedemorgen Bert. Hallo, goedemorgen Hi. allemaal. Hoi, Dolly. Hoi. Vertel eens, wat moet er allemaal gebeuren, Bert? Uh, ik denk dat je heel veel doet voor de, voor de vereniging. Nou, even, uh, ik, ik zwem inderdaad ook al een jaar of uh, acht uh, uh, bij de zeeschuimers. Uh, toen ik begon was het inderdaad een bloeiende, een bloeiende vereniging. Met, uh, met veel leden, met een jeugd die ook aan wedstrijden deelnam. Die ook zelfs op landelijk niveau wel zwom. Eh, we hadden toen ook twee en eh, op een gegeven moment ook zelfs drie hele enthousiaste coaches die in de weekenden met ouders, met die kinderen naar de wedstrijden toe gingen. Die kampen organiseerden. Nou, alles wat een vereniging mooi kan maken, dat, eh, dat was daar. Eh, eh, uiteindelijk, ik, ik wil niet zeggen dat er nou problemen waren, want dat, dat, dat klinkt, eh, dat, is, dat is ook niet het goede woord denk ik. Uiteindelijk worden kleine kinderen worden groot, dus de, de aanwas die we toen hadden, die is nu allemaal zo'n uh, 17, 18 tot, tot uh, 25 jaar. Uh, en uh, met het verdwijnen van de kinderen, want die gaan studeren door het land, die gaan weg uit Zandvoort, dus uiteindelijk gaan die of naar een andere vereniging of uh, die stoppen met, uh, met zwemmen. Met het afscheid nemen van die kinderen verdwenen ook de coaches. Want de coaches die we toen hadden, die hadden allemaal of zelf kinderen die aan wedstrijden deelnamen. Of die, die, die, die, die, die kinderen die, die kwamen uit die, uit die kennissenkring van die kinderen voort. Kinderen zijn verdwenen, coaches zijn ook weg. Sinds twee jaar, twee jaar geleden is de laatste echte coach vertrokken. En daarna zijn de mensen die overgebleven zijn druk bezig geweest om te kijken of er nieuwe coaches konden komen. Maar tot dusverre zijn we daar niet in uh, geslaagd. En we hebben nu wel op vrijdagavond een enthousiaste jongeman, Patrick. Die uh, de, de kleintjes zeg maar uh, uh, probeert de beginselen van het server bij te brengen. Maar op dinsdag is er verder geen coach. En ja, dat is gewoon te, te weinig om, eh, om, om de vereniging van onderaf weer te kunnen gaan sturen. Ja, wat is er allemaal nodig? Ik bedoel, de coaches, dat is duidelijk. Maar jullie zijn er wel mee bezig om de zaak weer van de grond te trekken. Je moet een mooie website hebben. Je moet, nee. je, hè, maar het is natuurlijk prachtig als je zeeschuimers hebt als, als zwemvereniging in Zandvoort. Ja, nee, helemaal, he, helemaal eens. Alleen het, het, het heb ik, en de website is denk ik ook niet het grootste probleem. Het bestuur ook niet. dat is weliswaar... Zou het fijn zijn als daar wat aanvulling in komt, eh, maar wat, wat, waar het allemaal mee begint, dat is die coaches. Ja. En wij we hebben, ik wil niet zeggen bewust, hè, maar het heeft ook niet zoveel zin om die website eh, nu weer eh, nieuw leven in te blazen, zolang je geen coaches hebt. Ja. Want dan krijg je misschien wel eh, wat eh, mensen die komen kijken en die nieuwsgierig zijn, en ook wel wat wat, wat wat kleinere zwemmers, en als er dan vervolgens helemaal niets mee gebeurt, dan zijn ze binnen een week zijn ze ook weer weg. Wat gaan jullie doen Bert? Bij ons is het toverwoord coaches. we hebben aangeklopt bij de, bij de Koninklijke Zwembond, hè. De, daar kregen we met de hoop dat die misschien SIOS eh, eh, leerlingen of wat dan ook zouden kunnen recruteren, want ons lukt dat niet. Maar eigenlijk kregen we dan alleen maar te horen dat alle verenigingen met dat probleem kampen, dus daar werden we ook niet heel veel eh, wijzer van. Uh, ja, het, het is toch een kwestie van om ons heen kijken en zien of er toch weer uh, uh, ouders te vinden zijn met kinderen die willen gaan wedstrijd zwemmen. Uh, en die dat stukje begeleiding voor hun rekening willen nemen. He, hebben jullie bijvoorbeeld al eens contact gehad met, met Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade? Nee, nou, volgens mij heeft Leo dat wel gehad. Die oh, okay. heeft in ieder geval wat gesprekken gevoerd met de reddingsbrigade om te kijken of er ergens een combinatie mogelijk was. Ja. Dus dat leden van de reddingsbrigade, waar het inderdaad overvol zit, of die op de tijdstippen zouden kunnen komen zwemmen, dat wij zwemmen. Maar mm -hmm. ik heb begrepen dat daar dan wel, wel winnend naar geluisterd wordt, ook vanuit de reddingsbrigade. Maar dat er vervolgens eigenlijk helemaal niets gebeurt. Maar dat is jammer, want daar zijn natuurlijk ook een heleboel jonge mensen die het misschien <coughs> stiekem toch leuk zouden vinden om wat extra te coachen, hè? Ja, ja. ja nee, maar het, het, het is echt die coaching waar het, uh, waar het aan ontbeert. En bij coaching moet je dan niet alleen denken aan, uh, aan twee of drie avonden per week een uurtje uh, lesgeven aan de mm -hmm. kinderen. En zorgen dat hun conditie beter wordt. Maar het is, het, het gaat ook wel iets verder, want je, die coaches moeten ook mee naar die wedstrijden toe. Ja, ja. En dat is nog best wel een hele organisatie. Dat dat, dat ik, mijn, mijn dochters komen uit de judo-wereld en mm -hmm. uh, eentje is later ook gaan zwemmen. Dat ja, betekent dat je elk weekend, als je even naar het zwemmen kijkt, in een, in, een, in een bloedwarme zaal zit, waar jouw zoon of dochter dan 25 meter schoolslag gaat doen. Dus mm. je moet er als ouders ook nog wel wat voor over hebben, want je, ja, je bent heel wat weekenden kwijt. En dat geldt voor die coaches natuurlijk in de ja ja, ja. Dus het Kortom, het... jullie ja. hebben alles. Een prachtige naam. Zeeschuimers. Een mooie vereniging. Ja. Zeeschuimers. Ja. Een, een mooi, mooi zwembad. Ja. <laughs> het gaat alleen om coaches. Ik heb een voorstel aan je. Als we, ik, ik ben ervan overtuigd dat als wij een paar uh, de, nog drie uh, uh, jongens hadden, zoals Patrick nu hebben, hè, die regelmatig op vrijdag uh, uh, de kinderen uh, coacht. En die, dat, die daar heel veel lol in heeft, omdat hij ook ziet dat die kinderen vooruit gaan, dat ze sneller kan drukken. Dan denk ik dat we binnen de kortste keren die vereniging weer uh, weer nieuw leven kunnen inblazen. Alleen zonder, en dat geldt ook voor mij, zonder coaches, huiver ik daarvoor. We hebben het in het verleden wel gedaan, kregen we ook wel jonge leden hoor. Alleen ja, als daar vervolgens dan eigenlijk heel weinig of niets mee gebeurt, behouden ze een paar goedwillenden, zoals ik zelf, die dan wat aanwijzingen geven aan die mm -hmm. kinderen. Ja, dat, dat, dat is het gewoon niet. Mm. En de e kinderen haken dan op een gegeven moment uh, af. Je moet je ook niet vergissen hoor. Uh, wedstrijd zwemmen, trainingen voor wedstrijd zwemmen, zeker voor kleinere kinderen, is niet de meest uitdagende sport. Dus kinderen moeten daar echt lol in hebben. Ja. Semmes, he, goed voorbeeld, uh, is een jongetje die, die daar lol in heeft en die het dus ook volhoudt. Wat belangrijk is dat mensen dus niet meer naar Zandvoort hoeven te rijden. Ze kunnen gewoon we naar het Centerparks. Eh, als ik jou een raad mag geven Bert, praat eens met Rob Gansner. Dat is een goede coach, dat is een hele goede coach. Misschien wil die wat doen, we gaan, je weet maar nooit. We gaan hem benaderen. Hij zit daar hè, in het zwembad, dat weet je. Nee, dat weet ik niet. Ik, ja, ja. ik, ik ben zelf niet echt een zandvoort, dus ik ken heel weinig mensen uit Zandvoort, ik erbij zeggen. Rob Gansner. Ik wel zijn naam en zijn telefoonnummer door, dus dan ga ik hem met je bellen. Hartstikke tof. Heel veel succes. Kom op, zeeschamers. Ja. Okay. <laughs> succes, Bert. Dank je wel.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 fine Die het wat zwemmen betreft heel rooskleurig kleuren uitziet. Dan dus een donkerrozenboom. zijn naam is ook rooskleurig. Hij zwemt met ons in diep water, nou dat ziet er goed uit. We gaan weer snel terug naar onze presentator Henny Ruckert. Ja, en die praat met Dolly de Pierik. Dolly, we hadden dus net uh, uh, de vertegenwoordiger Bert Becker van de Zeeschuimers aan de telefoon. Die heeft meegesproken, die heeft ook gezegd wat de problemen waren. Jij gaat er ook wat aan doen. Nou, ik ben er al heel lang mee bezig. Want ik, ik, ik, ik snap werkelijk waar niet. Als je toch een zwemvereniging in je dorp hebt... waarom moet je dan naar Haarlem? Ik, ik denk dat mensen niet eens weten dat we een zwemvereniging hebben. En ik zou het zo fijn vinden als dat weer gaat, gaat werken. Want zwemmen is zo een goede sport... Uh, voor, voor kinderen, voor ouderen, voor iedereen. En... Uh, de, ja, het, het, het is gewoon zonde. Het is zonde. En, en de basis is er. Er is dus Hij hoeft niet helemaal opgericht te worden meer. Dus dan denk ik van ja, nou ja, ik, ik ben al... Ik weet niet hoe lang bezig om coaches te vinden, bestuursleden. Nou ja, ik heb Patrick dan gevonden. Die is er dan op de vrijdag. Uh, tenzij hij uh, werk heeft bij de brandweer of iets. Want hij is ook brandweerman. Um, over twee weken, als het goed is... gaat op de dinsdag Jonas starten... als coach voor de jeugd. Dus dan hebben we er nog één bij. En uh, ja, dan zouden we toch ook wel... Uh, zeg maar iemand erbij moeten hebben die... Um, nou ja, zoals Bert zegt, want dat weet ik dan helemaal niet... die dan ook uh, in de toekomst bereid is om die kinderen te begeleiden met, uh, met de zwemwedstrijden. Dat maar snijden, ja. zover is het nog niet. Want je moet natuurlijk eerst de conditie opbouwen... voordat je aan een wedstrijd mee kan doen. Dus voorlopig gaat het alleen, alleen eerst, denk ik... om het coachen in het zwembad zelf. Nou, zijn er mensen die zijn aan het luisteren. Die denken, ah, dat is leuk voor mijn kleinkind. Dat is leuk voor mijn kind. Waar kunnen ze naartoe? Hoe, hoe bereiken ze jullie? Uh, ik heb een e-mailadres alleen maar. Meer heb ik niet. Maar goed, uh, via dat, via dat e-mailadres, dat is dan van Leo Klinkert... en dat is de penningmeester, ja. en dan kun je verder komen. Of, gewoon net als wat ik gedaan heb... op dinsdag zwemmen ze van half zeven tot half acht. En op de vrijdag wordt er gezwommen van zeven tot half negen. Dus als je een van die twee avonden gewoon eventjes naar binnen loopt... bij het, uh, bij het zwembad, het is gewoon bij het kleine parkeerplaatsje links... als je richting Center Park gaat... En daar staat de deur open naar het zwembad. Waar ook de zwemlessen worden gegeven. Uh, en, en daar kun je gewoon iemand aan. En er komen vanzelf, net als in een, in een dierentuin... allemaal hoofd ineens omhoog om te kijken wie er binnenkomt. Dus als je roept van ik kom even informatie halen... Nou, dan krijg je die gewoon, want Bert en zijn vrouw zijn daar altijd. Dus ze kunnen gelijk ook mee zwemmen bijvoorbeeld. Dat zou ook kunnen. Ja, nou, ja je mag gerust eens een paar keer even zwemmen... om te kijken of je het wat vindt en of het je aanspreekt. En uh, ja, het, het is allemaal in wording. En uh, ja, ik hoop dat het snel gaat. Maar een e-mailadres heb ik eventueel ook. Dat is uh, van Leo Klinkert. Dat is de l.w.klinkert. apenstaartje uh, ziggo.nl nou, makkelijker kan het niet. L.w.klinkert.ziggo.nl. Ja. Nou, heel veel, veel succes ermee. Ik hoop dat het van de grond komt. Ik ook. Je bent onze gast vandaag, dus we gaan ook eventjes de sportkranten doornemen. Ik heb er twee voor me liggen. Ja. En je begrijpt natuurlijk dat er vandaag gesproken wordt over de voetbalwedstrijd van vanavond. Die day voor Cruijff en Ajax staat er. Maar ook eerst zien en dan geloven. En dat gaat dus over het Nederlands team... Dat vanavond in Cardiff het vertrouwen van het volk moet terugwinnen. Bondscoach Danny Blind belooft passie en strijd. Maar beseft dat het vooralsnog nog slechts mooie woorden zijn. Jij ja, houdt van voetbal. Uh, uh, uh, wat, wat voetbal betreft uh, ben ik erg chauvinistisch. Ik vind het alleen leuk als het, uh, als het een beetje echt spannend gaat worden... met het Nederlands elftal. Ja. Of Blind, Ajax. <laughs> Blind wil passie zien. Ja. En uh, Arjan Robben zegt, het is gewoon volledig onze eigen schuld. Heel simpel. Dat is het natuurlijk ook. Hè? Ja, natuurlijk. Het uh, ligt aan je, aan je inzet, aan je teamspirit en, en aan je trainingen. Uh, Hoe ver je gaat komen. Maar het begint allemaal met die inzet. Nederland is een gewond dier, maar wel gevaarlijk, zeggen de mensen daar in Cardiff. Ja. Twee onnozele oefenduels. En toch, verlies is desastreus. Die moeten toch niet aan denken dat Nederland gaat verliezen. Is dat zo? Ja, dan blijft er toch niks over van de coach en van het team. Je moet een beetje bij de dinges blijven, anders ben je moeilijk te verstaan. Bij je microfoon, nou... ja. ja. Hoeveel chaos kan Ajax nog aan? Ik heb geen idee. Is het gewoon niet al chaos op het moment met Ajax? Ja, het gaat helemaal fout, hè? Vandaag ja, precies, is, uh, dat bedoel ik. de vergadering ja. van de aandeelhouders. En ja. daar wordt echt heel veel vuurwerk verwacht. Ja. Ja. En Jonk, die gaat gewoon niet weg. Die blijft lekker doortrainen. Ja, ja. Nou ja, gelijk heeft hij. Slaat dan ja. Ibrahimovic gaat stoppen bij Zweden. Dat is wel jammer, hè? Dat is een verlies. Ik wist niet eens dat hij er was, dus. Nee, meen je dat nou? Ik niet. Nou, Messi is weer terug met de groepstraining. Dus dat speelt ook wel. Ja, ja. En dan de kansen van uh, meneer van Praag. Ja. UEFA-leiderschap die stijgen. Dat oh, zou kijk wel leuk eens aan. Ja, natuurlijk. Keer, dat is heel leuk, ja. In ieder geval een nette man en een, uh, en een eerlijke man. En Hang je ook van en schaats, of niet? Uh, uh, ik, nou ja, kunstrijden op de schaats vind ik erg leuk. En uh, ik vind de korte sprintjes leuk, maar die hele lange... Uh, je hebt mensen die gaan er dan echt voor zitten. En uh, ja, daar heb ik het geduld dan niet voor, met die lange uh, afstanden. Nou, vanavond heb je dus de wereldbekerstrijd in Calgary. En daar gaat, na alle waarschijnlijkheid, een uh, acht jaar oud 500 meter record... die gaat op het hakblok. En wellicht wordt dat een 33 het zou natuurlijk ongelooflijk zijn. 33 seconden over 500 mensen. Ja, dat lijkt me wel heel sterk. Nou, moet je opletten. Ze verwachten hem? Kijk maar vanavond. Het gaat gebeuren. Okay. Echt hoor. Oké, okay. waar wordt het uitgezonden? Nou, dat is, dat ah. wel, uh, dit sowieso op de televisie, dat weet ik zeker. Maar waar ja, okay. weet ik niet hoor. Ja, oké. Okay. En dan uh, Max Verstappen. Die zegt uh, tegen de wereldpers, ik heb nooit haast. Behalve, behalve dan in die wedstrijden. <laughs> Zo'n type lijkt het me ook wel. Ja, we gaan... hij, is, hij is een hele relaxte jongen. We gaan na uh, de volgende plaat ook nog even uh, proberen met iemand in contact te komen... over het terugbrengen van de Grand Prix naar Zandvoort. Ja, dat zou toch wel heel stoer zijn hoor. Het moet kunnen hè. Het, het moet niet kunnen, het moet. Ja. 30 jaar is er geen Formule 1 geweest. Is we hebben nu Max Verstappen. Die moeten gewoon in Zandvoort rijden. Ja, natuurlijk moet hij in Zandvoort. Die moet in Nederland kunnen rijden. Kom op nou zeg. We ah. hebben een prachtig circuit. En, en we hebben een prachtig dorp. En we hebben een, een, een horeca van heb ik jou daar. Maar die moet wel draaien natuurlijk. En ik weet dat in die week van de Grand Prix... Dan wordt er, want dat weet ik nog van vroeger, Wij, mijn, mijn ouders die zaten in de horeca. We hadden verschillende dingen. En in die week van de Grand Prix werd de helft van de jaaromzet gedraaid. Hè? Moet je nagaan. Ja, en dat, dat trekt je dorp zo enorm op. Ja. We gaan kijken, maar we gaan eerst naar een volgend nummer uh, luisteren dat jij gekozen hebt. Ja. Ik weet niet wat je hebt met de lieveling, maar het is van Frans-Duits. Ja. ja. Dolly is gewoon een lieveling. Ja, ze... <laughs>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 Dat was uh, Frans-Duits met lieveling, maar dat heeft een bepaalde betekenis voor je, Dolly. Ja, absoluut, absoluut. Mijn vader, die kwam vroeger bij Oomstee. En dan op de zondagmiddag, dan stond uh, Martin Draaier daar uh, muziek te maken. En als dit nummer dan aangezet werd, dan, uh, dan, uh, dan ging dat volop in de volume. En dan lag mijn vader helemaal gevouwen. Want er zat iedereen uit het volle borst dat lieveling mee te, te, te zingen, natuurlijk. In ieder geval, uh, is dat, is dat, uh, hij, hij zong het zo vaak daardoor... dat we vorig jaar, toen hij overleed, besloten hebben... om dat ook bij zijn uitvaart uh, te draaien. En um, toen hebben ze in Oomstee, uh, ter ere van mijn vader... Op, uh, op de zondag toen, elk uur Lieveling gedraaid. En weet je wat er gebeurde? Hey. Iedere keer als ze dat nummer draaiden, gingen alle lampen flikkeren. Dus ja, je begrijpt dat nummer. Dat is voor mij zo enorm belangrijk geworden. Ik uh, ga over iets anders met je praten. En ja? met iemand uh, die we nu aan de telefoon hebben. Dat is namelijk Jerry Kramer van de VVD. Die vorige week een ballon opgelaten heeft en wil proberen om de Formule 1 weer naar Zandvoort te halen. Top. Nou, we hadden het er net al even over. 30 jaar is er geen Formule 1 race geweest. Hoe ver ben je ermee, Jerry, met je plan? Nou, de eerste. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De eerste stap die is nu gezet uh, doordat er een uh, motie in de gemeenteraad is aangenomen waarin we de ambitie hebben uitgesproken om voor Zandvoort uh, de Formule 1 uh, binnen te halen. Daarbij uh, hebben we gezegd dat uh, het college, dus de burgemeesters en wethouders, we met een onderzoek in samen gespraak met het uh, circuitpark uh, moeten komen om te kijken of het mogelijk is. En daar alles aan te doen. Geweldig. Ik vind het een geweldig idee. Erik Weijers, de CEO van het circuit, die is ook heel enthousiast over het plan. En met al die mensen bij elkaar en misschien wellicht het inschakelen van uh, Max Verstappen... moet het toch gewoon mogelijk zijn, zou je zeggen? Nou, er zijn uh, uiteraard nog wel een heleboel stappen te nemen. Uh, in ieder geval was ik heel erg blij dat de gemeenteraad ook unaniem uh, het steunde... En je merkt gewoon in alle reacties die er zijn geweest, uh, dat het nog steeds leeft. Dat uh, Zandvoort nog steeds ook een naam heeft, niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Uh, dus ja, zodra uh, het mogelijk zou kunnen zijn, die kans er is, hè, daar is het onderzoek ook voor, ja, dan moeten we dat zeker gaan doen. Dat zou hartstikke goed zijn voor Zandvoort. Nou, het idee dat Max Verstappen hier de eerste Grand Prix zal winnen, zeg. Dat, is, dat, is, ja, dat geeft mij koude rillingen hoor. Maar nu ook, merk zou, ik. Dat, ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. Hoe ver is het nu en wat moet er gebeuren, Jerry? Nou, wat er eerst moet gebeuren is dat, uh, dat we gezamenlijk met het uh, circuitpark uh, om de tafel gaan. Kijk, uh, zij hebben natuurlijk ook ideeën over van hoe zij het uh, mogelijkheden zien. Dus... Uh, het circuit is aangepast in de afgelopen jaren, dus uh, de baan zoals die nu ligt heeft een 01, uh, testlicentie. Uh, maar ja goed, er zijn uh, wat beperkingen met, met de pitchboxen en dergelijke waar ik het fijn niet van weet. Dus daar weet het circuit er uh, dingen van. Maar juist uh, als je kijkt wat de gemeente kan doen, ja, dan zal je ook met, met de regio en met de provincie... en in de hele metropoolregio met Amsterdam moeten kijken van, ja, hoe we dat mogelijk kunnen gaan maken... Ja. Dus dat, dat zijn de stappen die nu gezet uh, moeten gaan worden. Ja. En dan later, in een later stadium, als er als, ja, concrete plannen liggen, ja, dan zou je de regering in Den Haag erbij moeten gaan betrekken. Ja. En ook zeker, wat niet onbelangrijk is, is uh, financiers. Ja. Is er een, een soort werkgroep gestart? Ben jij daarin in actief? Uh, wat, wat, wat gaat er verder gebeuren? Nee, het is uh, op dit moment is echt de fase dat, uh, dat de intentie is uitgesproken dat we het willen gaan doen. Dus de ambitie die, die ligt er. En nu moet, uh, dus het ligt voornamelijk dan bij de wethouder, dat is weer Kuipers, uh -huh. uh, om het te gaan opzetten. En natuurlijk blijven wij als gemeenteraad er gewoon bij betrokken om te kijken van wat wij voor rol daarin kunnen hebben. Maar het is voornamelijk uh, de rol van het college. En zoals de wethouder heeft gehoord was hij laaiend enthousiast, dus hij wil er echt werk van gaan maken... om dit uh, mogelijk te maken. Het zou geweldig zijn. 2018, Max Verstappen in Zandvoort. <laughs> F1, geweldig. Het zou super zijn. Geweldig super. idee van je. Dank je wel, Jerry. Het klinkt mooi. <laughs> Daar. Graag gedaan. Dag. Mooie plaat. Die moet natuurlijk eventjes helemaal uitgespeeld worden. We braken hem af voor een bijzondere gast in de uitzending die aan de telefoon was. Maar voor Dolly speciaal nog even het volledige nummer. Lieveling, we gaan bellen met een andere belangrijke gast. Even een plaatje en we komen zo bij u terug. Gewoon fan van Jan Lammers. Dat, dat klopt toch, Henny? Ja, dat klopt zeker. Ik ben ook een hele grote fan van Jan Lammers. Uh, Jan, goedemorgen. Goedemorgen. We hadden net Jerry Kramer aan de telefoon. De man die met het idee kwam om uh, de F1 terug te halen naar het standvoortse circuit na 30 jaar. Daar, daar heb jij ook landelijk nieuws mee gehaald. Hè? Ik geloof dat iedereen hier gebeld heeft. Ja, het heeft, het heeft wel eventjes wat stof doen opwaaien en... Uh, ja, op zich is dat ook niet zo verbazingwekkend, want uh, de meest gestelde vraag voor mensen uit de autosport en zeker uit Zandvoort is vaak van, komt de Grand Prix ooit nog terug naar Nederland, weet je wel. Ja. Dus als het dan zo'n bericht komt, dan uh, gaan mensen mm. daar gewillig op in. 2018, Max Verstappen wint de F1 in Zandvoort. Zou dat mooi zijn? Uh, nou, ik denk dat die kans ongeveer net zo groot is uh, als dat door een lichtlid getroffen wordt in de komende tien seconden. Uh -huh. Maar uh, nee, daar is er wel even wat meer voor nodig, denk ik. Oké, okay, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt en dat is leuk. Dat, dat, dat zie ik wel gebeuren, maar uh, of dat gelijk zand goed is, ik denk dat daar eventjes te veel voor moet gebeuren, dat dat iets te kort dag is. Maar ik wilde eigenlijk met jou over iets heel anders praten, want je bent in training voor de Dakar Rally volgend jaar. Uh, ja, ja uh, nou in training, dat valt wel mee. Want, want uh, zoveel budget hebben we niet. Dus, dus uh, ze zijn nu uh, druk bezig om uh, het spul klaar te maken. Volgende week moet je op de boot. En uh, uh, ze gaan aanstaande zondag. Ik zelf kan dat niet, gaan ze nog heel even een klein proefje maken in Duitsland. Uh, uh, dat is puur om eventjes uh, uh, af te stellen hoe die, hoe die springt en hoe die weer landt enzovoort. Uh -huh. Dus. Uh, Nee, dus daar is nog wel uh, het een en ander uh, te doen. En afgelopen weekend heb je al gereden. Toen was er dat uh, zogenoemde pre-proloog-programma op het Eurocircuit in Valkenswaard. En daar deed je het niet slecht, Jan? Uh, nou ja, uh, de, de sprong zag er leuk uit. Maar uh, ik bedoel, de, de, de landing heb ik nog wel een dag of drie gevolgd. Uh, gevoeld. Dus, dus uh. <laughs> uh, vandaar dat uh, nog eventjes gaan testen. Omdat uh, we kwamen nog wat motorvermogen tekort. En. Uh, eh, dus er moest, moest nog het een en ander gebeuren. Maar eh, eerlijkheid gebied te zeggen dat, eh, dat, dat de auto om, om echt gewoon in de top 6 mee te rijden, eh, rijden waarschijnlijk nog een maatje te klein is. Uh -huh. Maar eh, het is wel goed om erbij te blijven. Want eh, vandaag of morgen krijg ik een truck die gewoon in de top 6 kan rijden. En dan, dan eh, verwacht ik van mezelf dat ik dat ook wil doe. Goed zeg. Je, het is in januari hè. Dan ga jij naar Buenos Aires in Argentinië. Er ja. zijn nog meer Nederlanders. Wuf van Ginkel, Edwin van Ginkel, Jos Smink. Uh, hebben zij kansen? Uh, nou, die, die, zij, zij rijden niet mee. Dus ik ben de enige van GINAG die uh, dit jaar rijdt. Oh. Dus uh, zij slaan eventjes over. Omdat er uh, met vier trucks gaan... Daar, daar, uh, dat, is, dat is toch wel een enorme... Uh, ja, enorme exercitie en... Uh, ik denk dat ze dat, dat met eentje nu gaan om nog even wat meer te leren. En in die tussentijd zijn zij zich van het, uh, vast aan het oriënteren op andere rallies later in het jaar. En je hebt de Olympia Rally en de Grand China Rally en allemaal van dat soort uh, rallies waar, waar ze ook aan mee willen doen. Uh -huh. uh, jullie zouden ook naar Peru gaan, maar dat gaat niet door, want dat heeft weer te maken met El Nino. Ja, nou, het weerbericht drie maanden van tevoren voorspellen, dat, dat vonden we wel indrukwekkend. Dus daar zal ongetwijfeld een, een andere reden aan de grondslag liggen, want, want ja, ik vond dat wat merkwaardig. Dus ik denk dat ze daar een commerciële deal hebben getracht te bewerkstelligen. Nou, in het verleden zijn ze er wel uitgekomen en dit jaar dan niet. En, en waarschijnlijk was dit dan een mooie escape. Ja, precies. ja. ja, ja. Wij gaan uh, zometeen nog even naar Lima, want daar zijn uh, daar is een Zandvoortse badmintons heel succesvol bezig. Maar dat hoor je straks. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes. Als ik het goed begrepen heb, begin je op uh, 3 januari in uh, Buenos Aires. Ja. Maak er wat moois van Jan en bedankt. Ik ga mijn best doen. Dag man. Okay, succes. Hoi. Ja. Loving you the way I do, I'll take you back. Without you, I die. really hurt and hurt me like you hurt me and be so Who had a heart, Luder van en als er één een sporthart heeft, is het natuurlijk onze Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. Goedemorgen Joop. Goedemorgen Eni, en Jacques uiteraard. Uh, ja. ja, Ja, dat was een verrassing toen ik Jacques hoorde. Charles, hè? Ik hoorde Jacques. Oh, jij ja. zegt Sjak. Oké, okay, maakt niet uit hoor. Hé <laughs> hey, Joop, ja. SV Zandvoort simpel langs CTO 70, het gaat goed hè? Ja, nou ja, in zoverre, ze hebben simpel gewonnen, maar volgens een van die spelers die ik gesproken heb in de afloop, die zegt dat het eigenlijk een verschrikkelijk slechte wedstrijd maar ook die moeten gewonnen worden. En dat hoor ik eigenlijk een beetje te vaak, niet denk ik, bij SV Sandvoort, dat het een slechte wedstrijd was. En als ze dan winnen, ja dat is alleen maar meegenomen, want ze staan nu nog maar vier punten achter op Buitenveld, want dat is natuurlijk niet al te veel. Uh, als buiten wel nog een keer steken laat vallen, ja, dan is het verschil maar, maar één punt. Ja. En wie weet, het, is, uh, het seizoen is nog heel erg uh, kort bezig natuurlijk, in principe. En in negen wedstrijden gespeeld, dat is natuurlijk niet al te veel. En uh, het worden dus uh, 26 volgens mij, ze zitten met z'n 14 in de competitie. Ja, ja. Dus uh, we hebben nog een hele ruk te gaan en wie weet dat, dat dan toch die, die, ja, die doelstelling van S.V. Stansvoort gehaald gaat worden om dit jaar dan uit die, tweede, uit die derde klas naar de tweede klas te kunnen promoveren. De volgende wedstrijd is tegen stormvogels, die staan onderaan, dus dat moet kunnen ja. hè? Ja, dat denk ik wel. Stormvogels heeft uh, vorige week bij Jos Meer gespeeld. En uh, dat werd uh, een veegpartij, uh, Jos Zorn, met uh, 10-0. Dat wil nogal wat zeggen. En uh, volgens mij heeft. Uh... Um, Stormvogels, maar één punt uit die negen wedstrijden, één gelijk spel. Dan weet ik niet uit mijn hoofd wie dat was, tegen maar uh, het is eigenlijk niet des Stormvogels, moet ik eigenlijk zeggen, denk ik. Mm -hmm. Ik denk dat je dat uh, kan beamen, want Stormvogels is toch echt wel een club uh, waar uh, uh, uh, goed voetbal en winst vooraan staan. En dat is uh, dan uh, helaas niet gebeurd. Bij, ...bij de zaterdag... ...voor, voor, voor ons Zandvoort is dus dat natuurlijk prima... ...daar gaat het verder niet om... ...maar uh, ik vond het heel erg uh, typisch in ieder geval. Ja. ja uh, maar het gaat goed in ieder geval... ...dus je weet maar nooit... ...het zou tijd worden dat we een keer in de klas omhoog gaan, hè? Ja, ja, ja, ja, zeker. Minimaal. We hebben het er al eens eerder over gehad. Uh, ja, wat mij betreft de eerste klasse... ...maar die ambitie is er niet... ...en dat, uh, dat, dat is jammer... ...maar goed, uh, je weet het nooit... Uh, Misschien staat er een nieuw bestuur op, misschien komt er een uh, leuk suikerroomtje langs het je weet het nooit. Het heeft allemaal met geld te maken. Ja, echt. En dat, dus zoals altijd, als je wat hoger komt te spelen, ja, dan, uh, dan gaan de peculanten meespelen. Ja. Jij had een leuk bericht uh, in je krant over Jelle Kuipers met zijn eerste dan. Leuk, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja een zwarte band, eerste dan inderdaad. Um, uh, hij is uh, uh, de zoon van een uh, Zandvoortse. Hij uh, woont in Heemstede. En hij uh, uh, traint hier uh, bij Kenamieu. bij uh, René. Uh, Marcel. Um, Marcel Van Ray. En dat. Uh... Ja, dat doet hij blijkbaar goed. In het verleden ging het een stuk makkelijker hoor, om die, die zwarte band te halen. was mm -hmm. zelf uh, 16 toen was ik helemaal klaar voor de zwarte band. Alleen toen had je nog geen zwarte band. Uh, uh, ik moest uh, mijn kompas uh, zwart halen op mijn 18e. En had ik geen zin om te wachten. En toen ben ik gaan Ja, En dat, uh, dat, heeft me, uh, ja, dat is me goed bevallen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel ik hier nog steeds een hele mooie sport vind hoor. Jeetje. Gaat er niet om. En het is uh, voor Van Jelle ook een, een, een, een mooie resultaat, de zwarte band. Er zijn er zat, die, die, die gaan eraan beginnen, weet je wel, en na twee, drie jaar stoppen ze ermee. Ja, hij is doorgegaan en dat doet hij goed, denk ik. Iedere hockeyer, iedere voetballer, iedere handballer, ze zouden eigenlijk allemaal judo moeten doen, dan is het alleen maar voor de valtechniek, hè? Nou, buiten dat, maar ik denk dat je met judo ook veel meer zelfbeheersing leert. En dat mis ik nog wel eens, met name bij de voetballers. Ja, dat is zo. Hoe is het met de hockeyers, hoe is het met ZHC? Ja, met de, met de hockeysters gaat het uitstekend. De dames hebben afgelopen week... ...van de nummer drie gewonnen met 3-2... ...dat was de thuiswedstrijd, heb ik gezien... ...prachtig ook heel snel, mooi... ...en uh, ja, het was tot op het einde spannend... ...het was al in de, eer, in de derde minuut was het uh, 1-0 voor Zandvoort... ...en nog geen twee minuten later was het 1-1... ja dan ontstaat er een strijd die, die echt... Uh, ...tot op de laatste minuut in die tweede helft uh, spannend was... ...Zandvoort heeft gelukkig de twee zusjes uh, Friesema... ...en die maken toch wel het verschil, denk ik hoor... Ja. Met name. Dat is tegen die... direct, hè... Uh, tegen uh, Meijdert, ja, was dat. Ja. Meijdert staat op de derde plaats. Ja. Of stond, ik weet het nu niet uit mijn hoofd hoeveel ze nu staan, maar stond in ieder geval toen nog op de derde plaats. Ja, en daar moet je van winnen gewoon. Ja, en nu op... gaan ze naar Abkoude. Is dat een sterke? Ja, Abkoude staat op de achtste plaats. Dus dat. dat uh, nee, niet echt. Moet ik dat nou zeggen. Hmm. Uh, ze doen er bij mij weten tien mee in de competitie. En uh, ja, als je achter staat, dan zijn de onderste regionen. Ik denk dat de uh, ZHC als ze uh, normaal uh, compleet zijn, ja, dan kunnen ze dat, uh, ja, op een slot winnen, denk ik. We gaan van de heren zetten. daarentegen. Ja? ja, sorry, de heren daarentegen, dan gaat het heel moeilijk. Die hebben vorige week weer verloren thuis. Oh, jammer. En die, die zweven nu op de onderste plaats en die spelen uh, zondag. ...in Schagen tegen Magnus... Mm -hmm. ...en uh, dat is uh, de nummer laatste uh, ...Sansvoort tegen de nummer 1 laatste laatst... Uh, ...Schagen. En dat... Uh, ...dat moet je winnen. Ja. Uh, Schagen die heeft uh, een straf gekregen... ...van drie wedstrijdpunten in mindering... Hij heeft nu drie punten uit acht wedstrijden... ...en Sansvoort heeft één punt uit... Uh, ...acht wedstrijden. Dus ja, als je wint... Dan kom, ...dan kom je in ieder geval... ...van die laatste plaats af. Ja. Maar ja ook dat is weer, ja mijn kristallenbol werkt niet echt meer <laughs> gelukkig en dat, dat is natuurlijk jammer, maar ja, dat, dat is echt afwachten of ze het redden, dat durf ik niet te zeggen ja, en dan de andere potentiële kampioen van dit jaar, dat zijn dan de Lions natuurlijk, ja. die uh, staan op, uh, pontificaal op de eerste plaats zelfs nu twee punten los van de nummer twee, en dat is Wieringen meer had tot op een gegeven moment ook alles gewonnen, en dat was dus de, de tegenstander van Zandvoort, maar goed die hebben ondertussen een wedstrijd verloren. En Zandvoort dat heeft uh, 7 wedstrijden, 14 punten. Uh, geweldig percentage, er wordt een percentage uitgerekend, dat is 100%. En dat uh, uh, komende zaterdagavond spelen ze in Amsterdam tegen Haarlem Lakers. Logisch, hè, dat komt uit Amsterdam, Haarlem. <lacht> uh, <laughs> uh, tegen het derde team van Haarlem Lakers, het is een grote club. Het eerste speelt heel hoog. En dat, uh, ja, dat, ik, ik denk dat Zandvoort dat uh, ook... Uh, ja, normaal gesproken gemakkelijk moet kunnen winnen, Henny. Ja. ZSC, hoe is het daarmee? ZSC die speelt niet. Ze staan wel bovenaan. Ze hebben nu twee wedstrijden in de wintercompetitie gespeeld. Wintercompetitie, dat is een zaalcompetitie. Ze heeft er twee gespeeld en zijn als enige die uh, twee wedstrijden gewonnen hebben. Nee, drie. Sorry, ik neem die kwalijk drie wedstrijden gewonnen hebben. En die staan dus ook lekker op de eerste plaats in die tweede klasse. Uh, maar ze zijn al eens eerder gepromoveerd uit die tweede klasse. En dat, ja, dan is het verschil ineens heel erg groot met die eerste klasse. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat, ze hebben toen een seizoen gehad met alle wedstrijden verloren. En dat wil je niet. Dan gaat het plezier weg. Ik wil ook wel eens een keer een wedstrijd winnen of voor mij per gelijk spelen. Dat maakt me niet uit. Maar je wil niet alles verliezen. En dus waren eigenlijk... Ze uh, de weer op hun blote knieën dat ze weer terug mochten naar die tweede klasse. En daar, daar draaien ze bovenin. de bovenste regionen draaien ze mee. En nu staan ze dan helemaal bovenaan. Ja, en, en het zou leuk zijn als ze uh, kampioen worden. Maar of ze willen promoveren... Ik vraag het maar Vinnie. Dat, uh, dat wordt moeilijk. Nou, in ieder geval. Heb je nog meer? Of? Nou, we moeten heel streng zijn, uh, Henny. Want uh, we hebben nog een minuutje te gaan. En uh, we moeten echt met muziek uit. We danken Dorlite Pierik, gast in het eerste uur van de Watertorensport. Het dag gaat Paulie. heel snel, dag Dol. En uh, na het nieuws zijn we terug met nieuws uit Lima in Peru over het badminton. Ja, en van de zwarte wand van Joop van Rest naar een zwarte band, de trams.